Inna alhamd lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa shadu allaa ilaaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa shadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dest mense. We hebben het geleden gezien wat de woorden waren van de priester Bahira. Omtrent de profeet Vrede Zij Met Hem. En vorige week zagen wij hoe een andere priester genaamd Nastora. Verbaasd was toen onze profeet Vrede Zij Met Hem plaats nam onder een boom. Waaronder eerder Isa alayhi salam heeft gezeten. En volgens hem zal geen andere persoon daaronder plaats kunnen nemen. Behalve als het een profeet betreft. Deze twee ontmoetingen, tussen de profeet Vrede Zij met hem en deze priesters, zijn voor sommigen aanleiding geweest om te zeggen, dat de profeet Vrede Zij met hem vele van zijn overtuigingen heeft overgenomen van de lieden van het boek, als ik zeg sommigen, dan doe ik voornamelijk op de christenen en doe ik op de Arabisten en zodoende, maar deze uitspraak berust niet op feiten. Want zoals wij zien, heeft de profeet Vrede Zij met hem geen van beiden gesproken. In de tijd van Baghera was de profeet Vrede Zij met hem nog erg jong om een gesprek met hem aan te gaan over het geloof en de zin van het leven. Mohammed was jong, ontzettend jong, en hij was niet bij Machten om een discussie te voeren van een groot niveau. Omtrent het geloof en alles wat daarbij komt kijken. Nastora, daarentegen, sprak zijn woorden richting wie? Richting Mesara. En heeft de profeet vrede zij met hemzelf niet benaderd. Hij was gewoon verbaasd over het feit dat de profeet onder die boom is gaan zitten. En hij benaderde Mesara en vroeg hem wie deze man mocht zijn. En toen hij vertelde dat het ging om Mohammed, die woonachtig was in Zijn zei Nastora, ik verbaas me over het feit, dat hij onder die boom is gaan zitten, want niemand heeft onder die boom gezeten, of het is een profeet. In een andere overlevering gaf hij zelfs te kennen, dat de Isa daarvoor onder deze boom heeft gezeten. En zal hij werkelijk van hun iets hebben geleerd? Stel je voor, zoals zij zeggen, beweren, dat Mohammed iets van deze priesters, Waarvan de lieden van het boek iets heeft overgenomen. Waarom hebben zij dit niet naar buiten gebracht, toen de profeet vrede zij met hem later hun geloof bekritiseerde en hun valsheden bekend heeft gemaakt. Mohammed heeft later het geloof van de christenen bekritiseerd. En hij heeft gezegd dat Isa a.s. niet de zoon van God is en niet God is. Dan had tenminste iemand van hun tegen Mohammed moeten zeggen, hoe durf je de aanval op ons geloof te openen, terwijl wij degenen zijn die jou ja, hebben onderwezen. Maar dat is ook wat er beweerd is, dat Mohammed een leerling is geweest van een aantal lieden van het boek, wat natuurlijk onzin is. En een moslim, beste mensen, die hecht geen enkele waarde aan dit soort onzinnige en dwaze uitspraken, maar die worden nog steeds gedaan. Tot op heden. Uitspraken die nergens op gebaseerd zijn, hij gelooft namelijk in de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, de Almachtige. Die zegt Surat. Al-Shura vers nummer 52. Allah subhanahu wa ta'ala die zegt tegen zijn profeet Mohammed. Een interpretatie van de betekenis. Hij zegt namelijk. En zo hebben wij jou. Een woord. Behorende tot onze zaak. Aan jou geopenbaard. Jij wist niet wat het boek. Nog wat het geloof was. En dat is de waarheid. Mohammed wist niets hiervan. Hij was niet bekend met deze verhalen. Hij was niet bekend. Met deze voorschriften. Hij was niet bekend met deze retoriek. Hij was niet bekend met deze welbespraakzaamheid. Absoluut niet. Het is Allah die hem dit allemaal heeft onderwezen, geleerd. Maar wij maakten het tot een licht waarmee wij leiding geven aan wie wij willen van onze dienaar. Voorzeker, jij leidt de mens zeker naar het rechte pad. En als Allah zegt aan wie wij willen, van onze dienaren, die keuze natuurlijk is gebaseerd op een wijsheid. Dat doet hij niet zomaar. Hij kiest niet zomaar mensen uit en schenkt ze leiding, en kiest weer anderen uit om ze te doen afdwaal. Nee, alles is gebaseerd op een wijsheid. Achter alles ligt een wijsheid verscholen. En we hebben eerder gesproken over de reis van de profeet Vrede zei met hem naar Shem. In opdracht van Khadija. Na zijn terugkeer. Vertelde Meisara. Khadija alles wat hij heeft meegemaakt. Met de profeet vrede zijn met hem. Hij vertelde over zijn goede gedrag. Zijn vriendelijkheid. Zijn betrouwbaarheid. Zijn zachtaardigheid. Enzovoort. En Khadija. Radiallahu anha, was de nicht. Van Waraka. Ibn Nouvet die een kenner was van de eerdere hemelse boeken, was een geleerde man. En toen zij hem vertelde over datgene, wat Meesera met Mohammed had meegemaakt, en Meesera kreeg natuurlijk ook te horen van Nastora, dat niemand eerder onder de bewuste boom heeft gezeten, behalve een profeet, toen zij deze zaken aan Waraka vertelde, riep Waraka, als dit waar is wat jij vertelt. O Khadija. Dan is Mohammed de profeet van deze gemeenschap. En we hebben natuurlijk ook. In het verleden gezien. Dat de tekenen. Die duiden op de komst van Mohammed. Van een nieuwe profeet. Van de laatste profeet. Die waren onder de lieden van het boek. Helder. Zonneklaar. Overduidelijk. Dat zelfs Salman. Toen hij bij een priester terecht kwam, en deze op het punt stond om het leven te laten, hij zei tegen hem, ik adviseer jou, om naar het land van de Arabieren te gaan, want daar zal de laatste profeet tevoorschijn komen. Dus Warahat Nunover, aangezien hij bekend was met de eerdere hemelse boeken, die zei tegen Khadija, als dit waar is wat jij nu vertelt, over zijn gedrag, over zijn omgang met mensen, over hetgene wat priesters over hem hebben gezegd. Als dit waar is. over Khadija. Dan is Mohammed de profeet van deze gemeenschap. En dit alles deed Khadija radiyallahu anha verlangen. Of deed bij haar het verlangen ontstaan. Om te trouwen met de profeet vrede zij met hem. Nou alles wat zij heeft gehoord. En vernomen over Mohammed vrede zij met hem. Zijn gedrag. Zijn omgang met mensen. Natuurlijk zijn komaf, ook zijn maatschappelijke status, hoe mensen naar hem keken. Het waren allemaal voor Khadija redenen om met de profeet te willen trouwen. Ze begon daarover na te denken. Maar zij wist niet hoe zij deze zaak moest aanpakken. Hoe ga je dat aanpakken? Zal zij zichzelf gewoon aanbieden en zeggen, Mohammed wil je met me trouwen? Of zal zij eerder iemand naar hem sturen om te polsen of Mohammed vrede zijn met hem geïnteresseerd was of niet. Dus je kan zeggen van je benadert die persoon en zegt van oké okay, ben je bereid om met mij te trouwen. Of je kunt iemand naar die persoon sturen die via een omweg probeert te achterhalen of die persoon geïnteresseerd is in die vrouw. Dus er waren twee manieren. Maar hoe zou Khadija radiallahu anha deze zaak aanpakken? Over de wijze waarop zij dit precies heeft afgehandeld, bestaan verschillende vertellingen. Ibn al de bekende geschiedschrijver, die meent dat zij iemand naar hem, vrede zij met hem, heeft gestuurd met de boodschap dat zij in hem geïnteresseerd was, vanwege zijn goede gedrag en komaf. Anderen, zoals ik ben ook een bekende geschiedschrijver... Die we daarentegen dat zij Nufayse bintu Muneyah, de zus van de bekende metgezel Ja'la ibn Muneyah, naar hem heeft gestuurd. Ze heeft deze vrouw naar de profeet gestuurd. En zij is naar de profeet vrede zij met hem gegaan met de vraag waarom hij nog niet getrouwd was. Dit is ook een manier waarna de profeet vrede zij met hem zei. Niet de nodige middelen daarvoor te hebben. Niet de nodige middelen daarvoor te hebben. En dit is natuurlijk een wijze les voor ons allen. Want als je begint aan een huwelijk. Dan dien je van tevoren. Enigszins voorbereid te zijn. Je gaat natuurlijk je leven met iemand delen. Dat betekent dat jij jezelf moet kunnen onderhouden. Je vrouw moet kunnen onderhouden. Er komen ook andere zaken bij kijken. Dat dien je allemaal rekening mee te houden. En daarom zegt de profeet. Hij heeft de middelen. Niet daarvoor. Maar Novesa, die zei tegen de profeet, en als jij dit niet hoeft te doen, dus je hebt geen middelen nodig, dat kan, en zelfs de kans geboden krijgt om een vrouw te huwen met geld, schoonheid, aanzien, enzovoort. Een vrouw die alles in huis heeft. Zou jij dan gehoor geven, zei ze tegen de profeet. Hierop zei de profeet, vrede zij met hem, om wie gaat het precies? Maar het zit er natuurlijk niet alleen maar... ...het aanzien geld. En dat iemand beweert... ...dat die persoon mooi is of niet mooi is. Maar je moet zelf weten... ...om wie het gaat. Want jij bent degene die je leven... ...met hem gaat delen. Dus je moet weten om wie het gaat. Dus de profeet vroeg van... ...om wie gaat het precies? Ze zei het gaat om Khadija. Het gaat om Khadija. En we hebben eerder aangegeven... ...dat Khadija natuurlijk een vrouw was... ...die bekend stond om haar... Hoge status, om haar eer, om haar kuisheid. Dus ze was een voorbeeldvrouw voor iedereen binnen Chorees. Toen zei de profeet vrede zijn met hem. En hoe krijg ik dit voor elkaar? Hoe denk ik dit voor elkaar te krijgen? Want het gaat niet hier om een, om een eenvoudig iemand. Het gaat hier om Khadija. Die toch wel een voorbeeld is voor anderen. Hoe krijg ik dit voor elkaar? Toen zei Nouveza, die zei tegen hem. Laat deze zaak maar aan mij over en zo geschiedde natuurlijk deze zaak en kwamen beide families bij elkaar om het huwelijk te sluiten, Op Zulke manier dus Khadija heeft zichzelf niet aangeboden, maar ze heeft iemand gestuurd, iemand die natuurlijk slim met, uh, met deze zaak weet om te gaan en alsnog de zaak voor elkaar krijgt dus de profeet vrede zij met hem trouwde met Khadija en de voogd van Khadija bij dit huwelijk was haar oom Amr ibn Asad. Dus degene die deze verantwoordelijkheid op zich droeg, was haar oom Amr ibn Asad. Dit is de meest correcte uitspraak, volgens de meerderheid van de islamitische geschiedschrijvers. Een suheli en dat is er een van, die zegt dat haar vader toen de tijd overleden was. Haar vader was toen de tijd overleden. Want sommigen hebben gezegd, nee, het was haar vader, die haar heeft gehuwd. Nee, Suheede die zegt, dat haar vader toen de tijd overleden was. Ook zegt Al-Waqidi, volgens ons is de meest correcte uitspraak, dat haar vader overleden is, voor de oorlog van Fijar En dat haar oom, Amr ibn Asad, degene was die de verantwoordelijkheid op zich droeg, om haar te huwen. Sommigen die zeggen dat, dat als een vrouw, al eerder getrouwd is geweest. dat zij geen voogd nodig heeft. Dat is niet waar. Ook als een vrouw eerder getrouwd is geweest. dan dient er een voogd aanwezig te zijn. En dan kan iemand wel zeggen. maar dit heeft zich voorgedaan in de pre-Islamitische tijdperk. Nee, ook binnen de islam. Ook tijdens de profeetschap van Mohammed vrede zijn met hem. We weten bijvoorbeeld dat hij trouwde met wie? Met Om Mosellem. En Omuzellem Om was getrouwd en had kinderen. Maar ook bij dit huwelijk was er een wali, een voogd aanwezig van de kant van Omuzellem. Om dus de vrouw heeft altijd een wali nodig, een voogd nodig. En Amr Benu Esed, de oom van Khadija, was haar voogd bij dit huwelijk. En de profeet vrede zij met hem was op dat moment 25 jaar oud. Terwijl Khadija, radiyallahu anha, die was 40 jaar oud. En dit huwelijk, beste mensen, was vanaf het begin gezegend. En kan natuurlijk als een voorbeeld dienen voor velen vandaag de dag. Vooral als we kijken naar de problemen die zich voordoen in de huizen van de moslims. Hoe de man zich opstelt tegenover zijn vrouw en hoe de vrouw zich opstelt tegenover haar man. Het enige wat deze mensen nodig hebben, is het leven van de profeet, het huwelijksleven van de profeet, als voorbeeld te nemen. Dit huwelijk, zoals ik zei, was gezegend, in alle opzichten. Khadija radiallahu anha was een volwassen vrouw, die bekend stond om haar kuisheid, bekend stond om haar toewijding, bekend stond om haar reinheid, bekend stond om haar eer, enzovoort. Zij heeft de profeet vrede zij met hem. Vanaf het begin bijgestaan. Met alles wat zij bezat. En dat gaan we nog zien. Vooral in het begin van Dawa. Be toen de profeet. Voor het eerst de openbaring ontving. En vervolgens. Werd bevoegd door zijn eigen mensen. Kon hij altijd terugvallen. Op de steun van Gadija. Wadi Allah. Ze heeft hem vanaf het begin gesteund. En zo dienen natuurlijk. De genoten te zijn. Zo dient de man en de vrouw te zijn. Ze moeten elkaar altijd steunen. Ze moeten elkaar altijd bijstaan. Ook kregen zij samen kinderen. Dus Khadija en de profeet vrede zijn met hem. Twee jongens. Genaamd Al-Qasim. En Abdullah. En na Al-Qasim werd hij altijd vernoemd. Want hij wordt ook wel. Abu Al-Qasim genoemd. En vier dochters. Zeynep, Ruqayya, Ummu Kalthum, en Fatima. De jongens die zijn allemaal op een jonge leeftijd doodgegaan. In het pre-Islamitische tijdperk. En de meisjes die hebben allemaal de volwassenheid bereikt. En hun vader, dus de profeet vrede zij met hem, zag hoe zij allemaal in het huwelijk traden. Dus hij heeft ze allemaal oud zien worden, groot zien worden. En hij heeft ze ook zien trouwen. Maar de jongens die zijn allemaal op een jonge leeftijd dood gegaan. Wel vonden de meisjes allemaal de dood. Terwijl de profeet vrede zij met hem nog in leven was. Dus ze zijn allemaal dood gegaan tijdens zijn leven. Behalve Fatima, Die zes maanden na zijn dood overleed. Dus de profeet vrede zij met hem. Die ervoer hoe het is om tijdens zijn leven zijn beide ouders en zijn kinderen te moeten missen. En we hebben al gezegd natuurlijk. Dat degenen die het meest beproefd worden. Dat zijn namelijk de profeten. En als we kijken naar onze profeet. Hij werd beproefd in alle opzichten. Allah subhanahu wa ta'ala. De allerwijze. Heeft in al zijn wijsheid bepaald. Dat geen van de zonen van de profeet vrede zijn met hem. Lang zou leven. En op een jonge leeftijd zou de sterke dit de voorkoming van de fitna want zouden zij in leven blijven dan kan dit voor sommigen aanleiding zijn om in de toekomst een van zijn zonen als profeet aan te wijzen dus dat men overdrijft in het prijzen van de zonen van de profeet wij zien vandaag de dag mensen die overdrijven in het prijzen van de kleinzoon van de profeet Laat staan als er een zoon van de profeet heeft bestaan. Ook dient dit natuurlijk het feit dat deze kinderen jong zijn gestorven. Een wijze les te zijn voor degenen die geen kinderen kunnen krijgen. Of waarvan de kinderen jong sterven. Het is een wijze les voor iedereen. Zij kunnen zich voorhouden dat ook de profeet vrede zijn met hem. Dit is overkomen. En hij geduldig is gebleven. En soms is het veel lastiger. Dat jij een kind krijgt. En dit vervolgens overlijdt, Dan dat jij helemaal geen kinderen krijgt. Want dan is jouw verdriet nog groter. De profeet die heeft ze zien ter wereld komen. En daarna heeft hij weer afscheid van ze moeten nemen. En ook later met Ibrahim. Hetzelfde verhaal. Ook hij is jong gestorven. Dus dat heeft de profeet keer op keer moeten meemaken. Voordat Khadija in het huwelijk trad, met de profeet, vrede zij met hem, is zij getrouwd geweest met twee andere mannen. Namelijk Abu Hala ibn Zorara et tamimi En Aatik ibn Abid al mahzoumi Wat er zich verder heeft afgespeeld. Zal ik met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala het volgende keer vertellen. Wat subhanakallah, bi hamdik saadu la ila inna te zaffer koutubilek.